Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Oh oh. met het NOS journaal. Bij een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu... zijn vele tientallen doden gevallen. In de ochtendspits ontplofte een autobom bij een controlepost. Volgens een woordvoerder was de bom gericht op een belastingkantoor. Zouden 61 doden zijn geteld... en verwacht wordt dat dit aantal nog verder oploopt... tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen in Mogadishu gebracht... De aanslag is niet opgeëist. Aanslagen in Somalië worden vaak gepleegd door de terreurbeweging Al-Shabaab... die naar eigen zeggen banden heeft met Al-Qaeda. Een vrouw van 80 die gisteren gewond raakte bij een aanrijding in Doesburg... is aan haar verwondingen overleden. De politie zoekt nog naar de vermoedelijke veroorzaker van het ongeval. Die is doorgereden en zou de auto waar de vrouw in zat mogelijk met opzet hebben aangereden. In die auto zaten nog drie anderen. Het zijn een man van 81 die zwaar gewond raakte, maar buiten levensgevaar is. En een man van 49 en een vrouw van 51 die licht gewond raakten. Vakbond FNV dreigt de staking bij het distributiecentrum van Ethos uit te breiden naar andere ahold bedrijven, zoals Albert Heijn en Gal en Gal. Bij Ethos in Beverwijk wordt voor de zesde dag op rij gestaakt en volgens de bond zet Ethos stakingsbrekers in. Ethos ontkent dat. Er zijn volgens een woordvoerder mensen van het ethos hoofdkwartier gestuurd om stakers te vervangen. En sommige mensen is gevraagd meer te werken. Dat valt volgens een woordvoerder allemaal binnen de kaders van de wet. Het is weer drukker geworden op de weg. Het verkeer nam vergeleken met vorig jaar toe met 17 procent, blijkt uit cijfers van de ANWB. Sochtens is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam het drukst. In de avondspits is dat de A27 van Utrecht naar Breda ook buiten de spits steeg de filedruk met 40%. Maar het aantal files nam ook toe door kopstaartbotsingen. Het weer vandaag. Zon afgewisseld door wat bewolking. 2 tot 5 graden wordt het. Komende nacht kan, weer licht, kan het weer licht vriezen. En kan er wat mist ontstaan. Morgen overal zon. Dan wordt het opnieuw 4 of 5 graden. Na het weekend minder koud en vrijwel droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Er is een plaats. Wij zitten op een andere locatie, wij zijn in Noble Tea op het Raadhuisplein. Dus iedereen die wil komen kijken, luisteren of misschien wat mee wil babbelen, die moet naar het Raadhuisplein tegenover de ijsbaan. Um, en zeer goedemorgen allemaal, uh, wij gaan even kijken wie er allemaal meedoet. Jelmer Koper, die staat naast mij en doet de techniek en de regie. De muziek is weer gedaan door uh, Kordraaier. Redactie Ger van Kuik en de eindredactie voor de allerlaatste keer Gerry Rutte. En naast mij zit de Roy Jongen. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben Zonneveld. En wat gaan we allemaal uh, bepraten? Nou, we gaan heel veel bepraten hier in Noble Tree. Uh, maar voordat we dat gaan doen wil ik ook vertellen dat uh, om 12 uur Zandwoord lunch hier verder gaat. En om 3 uur Zandwoord op zaterdag. En dat kan allemaal onder het genot van een kopje koffie, en een gebakje en een croissantje. Het is dus een, een live uitzending de, de hele dag vanuit Noble, Noble Tree. Ja, we gaan de hele dag hier door. Uh, we gaan vandaag heel veel interessante dingen doen. We gaan uh, praten over het nieuwjaarsconcept in de -kerk. We gaan praten over Dan hebben we muziek, dan hebben we de ijsbaan. Daar is ook nog nieuws over. Uh, dan komt natuurlijk de nieuwjaarsduik. Ik heb mijn zwembroek al uitgezocht. Uh, Ik heb dat stukje gelezen in uh, de feestdagen in Zandvoort van een columnist in de Krant. Ja, die doet ook mee. We gaan ook nog een keer uh, terugblikken op de politiek in de tweede uur. En dan hebben we over de nieuwjaarsreceptie nu in de Daar weet jij ook alles over. Daar gaan we het ook over hebben, ja. En dan hebben we het nog, Peter die blijft hier gewoon zitten de hele dag. De, ja. de trekking van het, de het decent Ik heb het idee dat Peter even weggaat. Ja, Peter gaat uh, naar de Messiah in uh, Amsterdam. Oh, interessant. Dat is ook heel leuk. Maar ja, tegenover ons zit uh, Ippe Brune en uh, we gaan het hebben over de nieuwjaarsconcert. Uh, op 5 januari in de Achterkerk en daar heeft... Uh, ik weet ook al wat mee van doen. Anders zat hij hier natuurlijk niet. Maar Ipe. Ja, ik zit er ook. De belangrijkste man vind ik. <laughs> oh ja. Ja, ja, ja, ja. Er is ook een prachtig boekje voor ja, ons. Inderdaad. Um, daar gaan we het ook over hebben, want ik, ik heb er al even ingekeken. Ik zie jonge uh, ja. solisten. Ja. Ik zie uh, koren. Ja. Uh, om te beginnen, het is 5 januari. 5 januari, smiddags om uh, 14.30 uur. En de kerk is over om 2 uur. Gratis. En uh, uh, Smiddags, hè? 14.30. 14.30. En de kerk is open om, uh, om 1400, dus. Om ja, maar het kost niks. Ja, het kost niks. Wordt het druk? Ik vermoed van wel. Ik bedoel, hè? Maar in de, ieder jaar is het wel uh, dat het aardig. Uh, volle bak. Volle bak. Is, volle hoor. bak. Ja, dus uh, ja, de ja. mensen, uh, ja, je kan geen kaartjes kopen, dus het is de nee, boodschap nee. is kom tijdig. Maar, maar uh, voordat we beginnen, ik wil ja. toch even zeggen dat uh, ook de radio die zendt het live uit. En uh, daar zijn we zeer blij mee, want uh, ook voor onze Sanvoes ouderen is het belangrijk die dan slechter been zijn, dat ze toch naar het concert kunnen luisteren. Dat we, vorig jaar zijn we daarmee gestart en dat, uh, daar zijn we zeer blij mee als uh, bestuur. Zeker. En uh, zeer dankbaar. Dat wilde ik nog even memoreren voor, we gingen, voor ik het vergat te zeggen. Ja, anders doen we dat aan het eind van de uitzending nog even. nieuwjaarsconcert keer. op 5 januari uh, live op uh, ZFM. Yes. Ja, en yes. ook live bij te wonen. Ook live uh, bij te wonen, ja. Juist, ja. Kom ja. op tijd, want de kerk is vol is vol. Ja. Hey, um, het programma, ik zie uh, het, het huiskoor staan. Het huiskoor, ja. Nou ja, ja inderdaad, het agate koor. Agatha -koor. De, de, de huiskoor. koor? Ja. En Musical In, dat is de dameskoor, weet je wel. Van, mm -hmm. uh, en dan, uh, hebben we, ja, dan hebben we een projectkoor van Jan-Peter uh, Verstegen. Jan -Peter ja, die heeft toch ook een eigen koor? Uh, ja, maar hij is ook met een projectkoor gestart. En mm -hmm. uh, ik denk dat dat. Uh, dat iets nieuws is, hè? Beter. Ja, dit is de uh, opvolging van zijn eigen koor, eigenlijk. Oh, oh. Ja. En het uh, Cantatoria ja? heette dat. En, uh, dat heeft eigenlijk volgens mij afgelopen kerst voor het laatst opgetreden. Dat er zijn met, ook uh... mensen op leeftijd in, in de buitenlucht. Dus ja. die stemmen worden ja. de allemaal wat minder. Ja, precies. En hij is al een half jaar bezig met een aantal andere mensen ook. Om een nieuw uh, projectkoor uh, op te richten. Ja. Waar hij al flink mee gestudeerd hebt. En wat uh, eigenlijk met het nieuwjaarsconcert uh, ja. een doop krijgt. Ja. Ik zie uh, drie werken. Als ik u vind. Ja. Dat is een zeer oud-Hollands. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Merk toch hoe, hoe sterk. sterk. Ja. Idem dito. Heel oud, ja. En dan uh, doen we een Frans nummer. Ja. Ja. Ja. We zijn uh, benieuwd hoe het klinkt. Ja? Ja. Het zijn een uh, of vijf, denk ik, zes. Nee, ook, het is een klein koor. En uh, uh, reuze benieuwd, maar ja, ja. Jan-Peter Verstegen, ook uh, wel bekend sinds jaren en dag. Ja, ja. En uh, ik denk dat het gewoon hartstikke leuk wordt. Uh, de New Wave uh, Muziekschool, Ipe, die uh, ja. stuurt iemand? Ja, daar komt uh, onze vriend uh, Bo Baris, uh, Bo Starrenburg. Dat is een jongen van een, uh, nou hij is pas 14. Ja, 12 of zo. 12. 12, 13, hij is 14, zal 12. ongeveer 12 zijn. 13 nu. Maar goed, in ieder geval een, een zeer jonge muzikant. Ja, ja, ja, die hebben we muzikant. vorig jaar ook gehad, ja. Peter. En ja. die heeft ja. toen, toen heeft hij een, een, ook een intermezzo gedaan. Hij, maar hij gaat ook uh, uh, ons begeleiden. Dat, hij, dat doet hij in de, in de, na de pauze. Gaat hij het Zandvoors-Mannenkoor ook met een... Oh, dat uh, zie ik voor de, voor ik voor in de, de, de pauze staan, Zandvoors-Mannenkoor. Ja, maar na de pauze komen we, komen we nog een keer terug naar Zandvoors-Mannenkoor. En, uh, ja, maar onder... niet alleen het mannenkoor. Allemaal. <laughs> allemaal. Het programma bestaat dus uit een uh, drietal liederen. En uh, ieder uh, ja. koor krijgt uh, de kans uh, om dat zowel voor de pauze als na de pauze te doen. Er zijn dus drie andere liederen na de pauze. Drie ja. uh, en uh, uiteindelijk is er een slotzang voor alle koren en het publiek. Ja, ja. ja. Samen voor Svolks, niet hè, uiteraard. En dan zie ik Paul Waars bijstaan op het orgel. Dat is natuurlijk ook weer uniek. Ja. Die gaat ons begeleiden. Ja, Paul is uh, uh, organist van het uh, Agata Kerk. kerk ja, ja. En die zie je ook staan bij, uh, ja. bij het koor. Maar het is wel interessant dat hij het laatste nummer ook doet. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Zeker. Hij begeleidt ge altijd het uh, Agata Koor ja. op de piano, maar ook op het orgel. Ja, ja. En uh, het is inmiddels een dirigent, maar ook een koordirigent. Niet alleen een koordirigent, maar ook uh, een muzikaal dirigent. Dus, uh, Ik zie die, uh, het repertoire van de... Mannenkoor is redelijk serieus, uh, Ipe. Is er, ja. nog wat, is er nog wat leuks te zingen? Ja, we hebben heus wel leuke dingen ook hoor, maar, uh... ja, maar ik, ik mis het die... menu een beetje. Oh, je mist het menu <laughs> een beetje? Wat had jij dan in je hoofd? Dat nou, dat, dat vind ik, ik een inbrengen. succesnummer. Het menu vind ik een succesnummer. Ja, zo De spijskaart. Ja. Ja, de spijskaart. Ja, dat is weer een zo'n ander. Ja. Ja, de spijskaart hebben we jaren ja. ja. Jeetje kreeg. Je. Het Als is inmiddels uh, uh, bijna... Uh, ja. in, in 2022 vieren we ons. Hoeveel jaar bestaan, ja, Iep? Uh, 40 jaar. 40 ja. jaar bestaan. Ja. Dus uh, de Spijskas heeft daar jaren, jaren. ja, ja, ja. gemaakt, ik denk al een ja, krijgt, jaren dertig. Er zijn nog jongens binnen het koor die het nog steeds uit hun hoofd zingen. En die het gelijk met jou nog steeds spijtig vinden dat dat niet verhinderd ja, het Ja, okay. we, we nemen het mee. Want uh, <laughs> dat was inderdaad een heel vrolijk iets. Over vrolijke liederen gesproken. Ja, ja. Het is allemaal redelijk stemmig als ik zo naar ja, wel, de... Uh, ja, sign no more, more ladies, dat, uh, dat is wel Heel een... Heel vrolijk liedje. Uh, ja, ik Kent help follow in love. Het is, is ook ja, een mooi lied, een ja, lied. Een ja, memories, dus het is ook wat ja. Engelstalig erbij. Jo. Maar ja, uh, ben, we zijn ook wat op leeftijd natuurlijk als koor dus ja... Ik denk dat je dat bij Musical niet hoeft te vertellen. Uh, top 2000 die er zitten er uh, niet in. in bij nee. Manneco, nee. helaas. Nee. Maar dat verwachten de mensen ook niet. Nee, nee. Nou, ik moet wel toegeven dat. Uh, uh, we blijven bestaan gewoon. En dat is grappig, want uh, uh, je bent toch nu, dus, zeg maar, op een, een mannetje veertig. Maar dat houden we vast. Mm -hmm. Ik bedoel, het begin van het jaar uh, dan komen er weer nieuwe leden met. salvos Manneco, Ik heb het nou over salvos Mannenkom. Ja, ja. Die komen er dan weer bij, dus heb je er weer twee bij. En zo gaat het dan. En dat zijn dan wat jeugdige mensen, voor ons begrip dan jeugdig, nou ja, dat is dan... Uh... Leeftijd uh, 64, 65 nee, jaar. Nou, dat is jeugdig van nee, de jongkies. Nee, nee, de jongens, nee de jongens. dat uh, jong ja, <laughs> ja, ja. ja, Ik wil wel even zeggen, Iep. Het laatste nieuwe lid wat gekomen is, is 2 of 53. Ja, Nou, okay. nou, nou ja, die trekt het gemiddelde ja, man mee, Ja, maar dat is piepjong. Dat is echt piepjong. Ja. En uh, zo'n man wordt ook met alle EK's ontvangen natuurlijk. Als je, taak, als, je zo, als je in Zandvoort kijkt. Ja. Dan, uh, je ziet nu, er wordt weer een nieuw koor opgericht, uh, oh ja. mannenkoor, vrouwenkoor, uh, Zandvoorskoor, we hadden vroeger het AMBO -koor. Ja. Het, ja, dat hadden het is duurlijk. dus best redelijk ja, ja. In, in, in koren gesteld in zandvoort. Ja. ja, en uh, vandaar ook dat we sinds jaren dag dit uh, nieuwjaarsconcert kunnen organiseren. Want uh, er zit nu één koor, niet, de wapenzangers zitten er niet bij. En, nee. uh, de beachpopzingers zitten er niet bij. En de niet vrouwen, vrouwen En dat is vrouwen komen, maar die komen volgend jaar ja, volgend, dus wel. Je ja, ja, ja, we roleert wel. We ja. willen wel rouleren en we willen iedereen de kans geven. Dus ja. uh, wellicht dat het mannenkoor er volgend jaar niet bij zit. Dat zou zomaar eens een ja. keer kunnen. Om andere koren ook een kans ja. te geven. Heel ja, dat ja, dat dat mooi. mooi. En dat houden we bij om alle koren in één concert... Proppen, dan wordt het echt proppen, dat wordt een te, programma. Dat te lang programma. Je wilt het dus echt met Zandvoortse koren blijven doen? Ja, ja altijd. Ja. Ja. Ja. Is, is en, gebeuren. en onze ja. muziekschool is daar een hele welkom ja. uh, uh, uh, aanwinst bij eigenlijk. Nou, je hebt en daar natuurlijk wel de Zandvoortse uh, uh, muzici rondlopen ja. in, in Den Dop en wat ouder ook al. Juist, zo, nee. dus, zo gelijk als uh, Stichting Classic Concert proberen we ook dat soort jonge mensen ja. een plek te geven op het podium. Ja, en dat die vind ik ja. hartstikke leuk. Jij had nog iemand die je wilde noemen? Nou, van... ik zo, we hebben het dan over jeugd zoals die, ja. die, die, die intermetser van, uh, van Rob Kaandorp. Nou, dat is een zanger met gitaar. Nou, die, die zingt daar een paar, paar mooie liederen. En hij componeert zelf ook wat uh, erbij. En, en hij is nog een hele jeugdige vent. 30 jaar en uh, ook een zandvoerter. en de, nou, die is daar ook, uh, als je dat stukje dan ook leest van hem, uh, dat <coughs> er lekker, lekker mee bezig is, ja. ja hij, hij houdt toch van muziek, hè. hij ja, deed de, de ja. Eagles had hij gedaan, en ja. dat zijn allemaal ja. dingen die ja. in zijn, ja. in zijn ja. straat ja. zitten, Juist. ja, hartstikke leuk man. Misschien kan je die strikken voor het uh, Zandvoorts mannenkoor? Wellicht en ja, dat gaan we ook. horen ja. volgende ja, week. Nou, ik ben Pip Jongen, dat is geld weer. Ja, Hoe ja, ja, ja. kan je Roy niet uh, inzetten. Ja, Rooi is overal inzetten. Roy is in van harte <laughs> welkom. <laughs> nee. Nee, is, is van harte welkom. Dat, dat begrijp je soms niet. Uh, je denkt, dan nou, nou er, er loopt toch genoeg, genoeg mannen hier in Zandvoort rond. Die toch graag een beetje zingen, zeg maar. Hè, al doe je dat op het, uh, in de douche. Maar ik bedoel, je kan het nou bij wijze van spreken uh, het naar buiten dragen. En uh, wie weet wat ik eruit komt uit je stem. Al ben je dertig, al ben je veertig, al ben je 50, maak het uit. Je Alleen we zijn zo al, al jaren bezig met het vissen hier in Zandvoort. Ja, en uh, dat net, het, uh, dat, is, dat staat er open zeker, ik weet ja. het niet Misschien dat veel mensen er uh, wat huiverig voor zijn, maar ze nog verlegen zijn, of bang zijn om hem te zingen. Ja, en, nou, de dat, kant en, aan... en niet de deur mee uit willen ja. zaterdag. Uh, is dat het? Ook een boel. Als die gaan lekker op die bank zitten en Ja, maar ja, goed, dat en, doen ze die andere zes avonden maar, maar die zeven avond <laughs> horen ze gewoon stipt om acht uur in het ja, pluspunt uh, aanwezig. Ja, ja, even, even terug naar, ja, dat, uh, ja. naar dat, ja. dat visnet van jullie, ja. dat staat open, uh, Peter haalt aan, wanneer kan men komen kijken en meezingen? Uh, Iedere dinsdagavond, ja, ja. acht uur. Dan repeteren we tot kwart over negen. Dan doen we een klein drankje tot half tien. En van half tien tot kwart over tien dat is de tweede helft. En dat en, alles in de uh, blauwe tram? Dat is in de blauwe tram. Ja. En uh, ja, het is heel divers. mannenkoor zingt niet alleen serieus liederen. Dat is flauw. We zingen heel veel Engels dalen. En uh, het, gaat, het is gewoon een hartstikke leuke uh, ploeg. Het sociale ja, dat, uh, aspect speelt wel degelijk een rol. Het is dat is weer een, goed, een goede reclame voor het mannen komen, maar we moeten heel even terug naar het nieuwe nieuwjaarsconcert ja, ja, van Zandvoort. Zijn, ja, zijn er ja. nog leuke woorden te verwachten van de voorzitter? Absoluut. De man die heeft altijd wat in, in, in, in petto om het publiek uh, uh, nou, los te krijgen al. Ik heb we dat die, uh... we, zijn, we zijn benieuwd naar de woorden van Hans Rubeling. Zeker hij is uh, uh, bezig en uh, de eerste avond zit erop. Hij moet nog één avond voor de tweede helft. Dus Oké, okay. dus dan, dan heeft hij genoeg. Heerlijk, ontzettend bedankt voor ja, jullie komst. gedaan. Juli. Volgende week, 5 januari om ja. half drie is het kerstconcert Kerkopen Juist. om ja. twee uur. Ja. Ja. En dan gaan we nu luisteren naar George Ezra met Pretty Shining People. Oh yeah. Ik en Sam in the car, talking about America. Heading to the wishing world, we've reached our last resort. Ik turned to him, said man help me out.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 Why, why, what a terrible time to be alive If you're prone to second guessing it Hey, pretty smiling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 Yes, C Hey pretty smile and peace. Het is, uh, het is een gezellige drukte geworden hier in uh, Nobel 3, ongeveer de uh, halve uh, ijsbaan is uh, aangetreden. Ja, de, even. de voorzitter, de nieuwe voorzitter, de ijsmeesters uh, <lacht> en uh, niet te vergeten, Leo Musebeek die opa wordt. Ja, ni niemand mocht het nog weten, Nee, nee, nee, nee, het nee. is een heel groot geheim. Rob? Ja, het is een heel groot geheim. Het is een groot geheim dat Leo ja, ja, opa ja, ja, wordt, ja. ja. Ja, wel leuk. Wel leuk. Ja, super nou ja, vast leuk. gefeliciteerd, Leo. Ja, ja, ja. Hé hey, Rob. Uh, ja. De ijsbaan is over de helft ja. voor dit seizoen. Nou, ver over de helft. Ja, maar ja, goed, ja. Uh, het is nog lang geen uh, wat is het, 5, 5, 6, januari. 5 januari. Nee, We hebben nog een hele week te gaan. Ja. Er moet ook nog de finale gekurreld worden. Uh, maandag aanstaande, ja, onder, uh, onder andere onder leiding van, van Roy Sandbergen. Die uh, dat elk jaar, uh, voor het derde jaar doe je het Roy, of? Zestien jaar. Oh, zesde jaar al. Ja, ja, ik ben net wakker. Sorry, het zesde jaar doet hij het al. En dat is echt een groot succes. En ik, en ik heb ook een nieuwtje. Ik heb me dit jaar laten strikken om ook een keer mee te doen. En het is echt heel, erg. bij welk team speel je dan? Ik zat met een, een groep tennisvrienden. De Old en, Orange uh, Bastards. Ja, de old, old, old Orange bastards. bastards. Maar goed, geheel verslagen. En ik moet zeggen, het is één het is dolle boel. Maar het is, het is heel erg moeilijk, want iedereen denkt maar dat het makkelijk is, maar het is echt heel erg lastig. Dus uh, ja, maandag, ik zou zeggen, ik kom allemaal. Uh, wij, uh, wij hebben het gehoord. Ja. Oh. Ik, zit, ik zat samen met jou in de raad. Ja, ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, De allereerste uh, voorronde ja. in, in de raad, ja, dat klopt. Ja. Blijft dat zo uh, uh, gezellig? Ja, ja, tot tien uur. Elke keurlingavond is tot tien uur uh, feest. En uh, we beginnen nu wel wat eerder, want we hebben dit jaar uh, meer teams. We hebben 40 teams totaal die zich ingeschreven hebben ten opzichte van vorig jaar. Uh, vorig jaar was het 32 en we begonnen een keer met 20. En we hebben zelfs een wachtlijst dit jaar. Dus uh, we zijn volgend jaar aan het kijken of we zelfs drie banen kunnen krijgen om alle teams te kunnen laten inschrijven. Het is natuurlijk al een, een, een spektakel met die, met die twee teams als je dat uh, zo staat te bekijken. Roy die kijkt vanaf zijn eigen balkon. Ja, ik verhuur plaatsen natuurlijk. Maar ja. Snap je. ja, snap ik. Snap ik. <laughs> Waarom doe jij niet mee, Roy? Ja, omdat ik plaatsen verhuur. Oh ja, ja, ja, ja. ja Jij buist natuurlijk commercieel verschrikkelijk uit. Heel goed. Heel goed. Ik heb al drieën willen dagen last van die ijsbaan. ja, dat mag toch? Nee, want ik lees in Roy zijn columns. En dat vertelt hij mezelf ook, dat hij dit soort dingen... ...activiteit leuk vindt op het plein, want het hoort bij Zandvoort. Natuurlijk, als je in het centrum van Zandvoort gaat wonen, dan moet je ook wat reuring uh, accepteren. En de nou, ja, ja. ene keer vind je het leuker dan de andere keer, maar het hoort er gewoon bij het is leven. Als je dat niet leuk vindt, dan uh, zijn er altijd hele mooie plekjes op de hei, waar je dat kan gaan Roy, ja. ik wou dat iedereen zo hard had. <lacht> <Noodroningen>. <lacht> we, gaan, uh, <lacht> we gaan terug naar, uh, naar Rob. Ja. Uh, IJsbaan, uh, al, al uh, jaren bekend. En Zeer geliefd bij uh, iedereen in Zandvoort, van groot tot oud. Uh, je bent, jullie zijn om uh, uh, Rinkel de Kinkel. Jullie zijn omgeschakeld omdat uh, Noble Tree hier nu zit, die Klopt. wil natuurlijk niet in de weg staan met, nee. uh, met, met containers en met, uh, met andere dingen. Klopt. Bevalt dit, deze opstelling? Deze opstelling bevalt uiteindelijk heel erg goed. Uh, vorig jaar stonden Leo en ik nog in de krant omdat we bomen wilden laten kappen. Uh, hebben we uiteraard verloren. Uh, toen zijn we om de bomen heen gegaan, daar heeft de gemeente heel erg in uh, zijn medewerking in toegezegd, waarvoor dank nogmaals. Toen kwam Nobeltree, we zijn met Nobeltree gaan praten, met, uh, met Barry en, en, en Pim, de, de uitbaters. En uh, die hebben alle medewerking gegeven, dus wat dat gaat is het alleen maar, uh, alleen maar prima. En we hebben alleen één aanpassing moeten doen door de uh, schaatsuitlening te verplaatsen naar de andere kant. ...heeft één nadeeltje. Je ziet vanuit uh, Albert Heijn, om maar even reclame te maken voor een willekeurige supermarkt. Je ziet het, je ziet het niet meer liggen. Dat is jammer. Dat is jammer. Nou, ja, daar zijn nu wel hele mooie uh, panelen voor aangebracht. Ja, ja, ja, we hebben uh, behoorlijk wat commentaar, als ik het zo mag zeggen, gekregen. Ook van de ondernemers. Terecht ook, die zwarte doeken waren ja. niet mooi. Hebben we misschien niet goed over nagedacht. Maar goed, uh, je moet meedenken. En uh, als ik dan heel even terug mag haken op Royce mooie woorden... Er waren toch wel heel veel Zeurpieten op Facebook weer. Geen Roetveegpieten, maar Zeurpieten. Zeurpieten. Op, weet je, en daar word ik als voorzitter een beetje zagrijnig van. Ik heb zelf geen Facebook, maar ik werd van alle kanten werd ik, werd ik er door op geattendeerd. Ah, die zwarte doek, het is allemaal zo lelijk, bla bla bla. Nou, ik, Roy... ik, ik, zie, ik zie Roy naar voren gaan. Ik ja. denk dat Roy daar wel wat op wil nou, zeggen. We hadden in het bestuur hadden we al besloten dat we uh, de doeken anders moesten doen. Maar ja, we hadden een korte tijd. Het was weer een nieuwe opstelling. Dus we hadden sowieso besloten dat er andere doeken moesten komen. Maar je kan niet alles tegelijk doen, precies. Uh, dus we waren bezig met sponsoren die een groot doek hadden. Uh, we hebben gekeken naar bijvoorbeeld het circuit en andere doeken. Nou, uiteindelijk hebben we met de medewerking van uh, Project Color en van, uh, van Lana... ...van de VVV hebben we deze doeken uh, op zeer korte termijn nog kunnen, kunnen afdrukken. Als je naar het doek kijkt, dan zie je ongeveer alles wat je in Zandvoort kan vinden. Ja, precies. Ja. En dat, dat maakt het toch wel heel vraag. Ja, absoluut. Ja. Het is ook logisch dat je iets... Uh, als je verandert, dan komen er dingen die anders lopen. Dan moet je openstaan nou, voor Ik hoop suggesties. dat op Facebook nu ook een beetje de leuke reacties loskomen. Ja, maar jij kijkt daar niet naar. Wie, wie kijkt er op Facebook naar... van het bestuur? Uh, ja, ik, Roy. ik regel de Facebook <laughs> en, en de social media... Hoe zijn die commentaren geweest uh, en hoe zijn ze nu? Nou, nu zijn ze goed. Um, en ik vind bij Facebook het is natuurlijk heel makkelijk om wat, uh, wat te tikken, dat is twee seconden. Uh, maar kom gerust naar het bestuur toe, heb ik op een gegeven moment ook geplaatst. joh. Kom naar ons toe ja? en geef ons de feedback, want iets intikken is natuurlijk heel erg makkelijk. Uh, maar het meehelpen in de oplossingen, zeker deze opstelling is voor ons ook voor het eerst. Uh, we hebben naast, uh, naast dat we dit allemaal als vrijwilliger doen, hebben we gewoon ook een fulltime job uh, ja. ernaast. Dus het is ook voor ons in de, in de korte uurtjes om, om van alles te regelen. Dus uh, ja, alle hulp is welkom, maar dan niet tikken. Gewoon even langskomen en het even één op één of, of help mee. Ja, dus ik zie uh, Leo naar voren komen. Wat, wat wil Leo hierover kwijt? Ja, het draait natuurlijk om de ijsbaan, hè? om het aanzicht van het terras en waar de kinderen hun plezier hebben. Daar gaat het om. Niet om de achterkant. Ja, we hebben nu helemaal een achterkant. Want toen ja, hadden, we een achterkant, de achterkant. hadden we een achterkant tegen de muur van uh, waar nu Dobelt is. Ja, dat ja, ja. Ja, ja, veranderde dingen. Dus daar moeten we op anticiperen. Dus. Zou er uh, heel wat veranderen als het Nieuwe Plein uh, <totstuk> er zou komen? Nieuwe ik denk het wel. <totstuk> Met de indeling van het Nieuwe Plein dan, <totstuk> dan zijn die bomen ook weg. Dan hebben we... De rondonde is dan eigenlijk uh, niet meer het groen eromheen, dus hebben we wat meer ruimte, kunnen nee, meer we de indeling wat, wat anders maken, weer iets aanpassen en kunnen we het aanzicht misschien van de ijsbaan aan de achterkant ook iets verkleinen of iets, iets aantrekkelijker maken. Dat zal ja. zeker meespelen, voor de rest blijft als het plein zo groot wordt zoals nu is, dan blijft de ijsbaan ongeveer staan zoals het nu is met de terras en de container die hartstikke mooi uh, bespoten is met griffen uh, die tegenwoordig en alleen nog maar mooier wordt. Uh, ...zal het in de toekomst een mooie plek worden hier aan het plein. Dus. Geen zorg. zorg. En krijgen we nu ook uh, stroom van de gemeente zodat we volgend jaar het En Het uh, ja, zou mooi zijn dat we een vaste aansluiting krijgen, maar dat gaat ja. allemaal met het plein komen... ...en nieuwe stroomaansluitingen Die komen dan ook. Het was nu nog wat moeilijk om dat aan te leggen, maar dat, dat gaat komen. En dan hebben we ook die, die, die aggregaat niet meer staan. Nou, nou... Ja, het kader van de duurzaamheidsbeleid van de gemeente moeten we zo hebben. Ja, je hebt me helemaal gevonden, dankjewel. <laughs> nou, wat, ik, wat ik ook nog even wil aangeven, is dat we hier met het hele bestuur zijn. Uh, Ingrid Muller zit er, Melvin Dreuze is er. Nou ja, Roy en Leeuwen uh, hebben jullie al gehoord. Die, uh, die willen niet van bestuur. Die, uh, nou ja. Ik ga, ik ga weg, maar dat mogen ja, we ook. Uh, daar wou ik het ook nog even over hebben. Ja, daar ga je het ook over <laughs> ja, hebben. Okay. De ik, hè. Ja, dat, daar wil ik even iets over ja, zeggen. Ja, want dat is de penningmeester. Dat is onze penningmeester. Um, die kan er helaas vanavond, uh, niet, of vanavond vanmorgen niet bij zijn. Die heeft uh, wat uh, lichamelijke problemen. Maar uh, ik had het heel erg fijn gevonden als hij er wel bij geweest uh, zou zijn. We doen dit met z'n allen al een uh, kleine negen jaar, ik althans. En het is, het is gewoon een feestje. En uh, los, los van het feit dat je het met z'n allen doet, is het gewoon hartstikke leuk. Ondanks dat het al jaren een feestje is, heb je toch besloten om uh, er nu mee te stoppen. Ja. Um, is het genoeg? Of denk je uh, iemand anders gaat het doen? Nee, het is heel dubbel. Ik heb eigenlijk vanaf het moment dat ik dit ging doen gezegd. zodra de ijsbaan tien jaar bestaat, stap ik op. Niet om vanwege het feit dat ik het niet leuk vind, maar om. Wille van het feit dat ik vind dat het ook doorgegeven moet worden aan anderen, ja. en uh, wij hadden ideeën. Ik zeg altijd gekscherend: toen ik begon, hadden we 10 sponsoren, waarvan vijf betalend, en nu hebben we ongeveer 100 sponsoren die allemaal betalen en zelfs in de rij staan om mee te willen doen. En Ik heb een hele goede opvolger gevonden in Dennis Pollers, die uh, hier ook is. Ja, ik zie en, Dennis uh, ook staan. Uh, ja, ja, ja. <laughs> en ik met, heb alle Net Mannenkoor, die zochten allemaal jonge lui. Maar jij hebt toch wel een jonge... Oh ja, jongeren? Ik, heb, uh, ik ben de enige die daarin slaagt, <laughs> <Ja>. denk ik. <laughs> en nee, ik heb er alle vertrouwen in. Uh, kick uh, kick uh, de Vos wordt opgevolgd door Erik Fransen, ook geen onbekende in Zandvoort. En, en Ingrid gaat ook uh, weg. En Ingrid gaat ook weg, ja. Die, die heb, jij, heb jij te druk, Ingrid? <laughs> Ingrid, pak <laughs> de microfoon, pak ja. je moment. Nee, ook voor mij is het heel dubbel. Ik doe het dan nu voor het tiende jaar. En ook ik heb wel zoiets van, het is goed als ook iemand anders het een keer gaat doen. Gewoon even een nieuwe winter in het bestuur. Misschien hele andere ideeën. Ik heb van, het is goed geweest. Ik blijf komen, maar niet meer in het bestuur. Maar ik denk dat het... Uh... In veel besturen is het zo dat je na twee termijnen of één termijn is het sowieso afgelopen. Ja. Bij jullie moet je gewoon zelf kiezen. Ja. Dus ik, ik vind dat helemaal niet zo, uh, niet zo gek dat je op een gegeven moment zegt van ik doe die periode. Er zijn allemaal uh, mensen hier die het met, uh, met een goed hart over willen nemen. Ze uh, absolute, we hebben goede opvolgers absolute. gevonden. Die hebben al meegedraaid bij de vergaderingen. Dus die weten al een beetje de ins en outs. Nou, en gaandeweg gaan we ze gewoon de, het werk overdragen. Ja. Ja, Dit dat is bestuurlijk hè. Uh, als je het uitvoert heb je natuurlijk ontzettend veel vrijwilligers nodig. Zit daar ook wisseling in? Uh, er zit heel veel wisseling in, in de vrijwilligers. Daar kan, kan, kan Ingrid denk ik veel meer over vertellen, ja. maar we hebben heel veel nieuwe vrijwilligers. En ja. ja. Dat is wel heel erg leuk. Het heeft, het heeft een voordeel en het heeft een nadeel. Het voordeel is dat die nieuwe vrijwilligers altijd enorm enthousiast zijn. Het nadeel kan soms zijn dat ze moeten worden ingewerkt, met name de koek en zo. Ja, iedereen kan wat schaatsen geven aan, aan, aan kindjes. maar de kassa in de koek open. het is toch een verantwoordelijkheid want je gaat wel serieus geld om. Dus dat is af en toe wel, wel lastig, mm. alleen ze zijn allemaal zo enthousiast dat het uh, dat, ja. dat gaat eigenlijk concentreren. Ja, al vanaf het eigenlijk al vanaf het eerste jaar een harde kern ja. en die is er eigenlijk nog steeds. Ja, er komt wat bij, de valt wat af. Ja. En ja, dat, uh, ja. Ja, maar het leuke is dat ze allemaal ja. al enthousiast zijn. Ja. Ja. Ik heb nooit geweten dat het uh, koekenisopie heet, dat heeft mij meer de indruk van de apres-keet-sappels. Uh, Apres-keet, <lacht> uh, <ja. lacht> oh zo leuk. Ja, leuke, dus <lacht> apres is ook leuk. Dat gaat wel een in de oh die kunnen we wel inhouden, apres Après apres dus. Nou <lacht> ja, dus De naam verandert ongeveer elke dag. <lacht> ja, wij noemen wij het eigenlijk in, de, nou ja, ja, ja altijd maar. Ja. Goed, we gaan uh, de laatste week in van uh, de ijsbaan met ja. veel plezier en met uh, de finale Keurling maandag om half acht. En Disco. 7 uur ja. tot 10 uur. Ja. En disco, wanneer is Disco ja. naar huis? 4, 4 januari. 4 januari, dat wordt een druk weekend voor iedereen. Ja, super. Ja. Komt er komt weer zo'n hele grote vrachtwagen te staan. Ja, ja van Van, uh, van der Veld. Van van de Veld. Ja. Die, uh, mooi. Super. super. happy ja. met de installatie erin met licht en het nou, dan ja. kan ik wel weer twee plaatsen op het balkon van Roy uh, gaan boeken. Ik heb het goed. Nee, 150 euro. 150 euro. <laughs> <laughs> ik, ik, bied, ik bied 200. <laughs> Dames en heren van uh, de ijsbaan, mag ik jullie ontzettend bedanken voor inzet. En uh, de komende week veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Jullie ah, ja. ga ervan genieten. She made me hate it Her kisses in your phone I phoned it on my bed Curse more than betrayal The fact that you ever feel So okay. tricks my mind Telling me the perfect lies You don't want to see the signs Time after time, time after time It's okay, you belong to yesterday Never gonna make me stay This time I swear, this time I say <laughs> And That's what I heard you say Fighting a losing battle Scores you can never settle I call you by your name My favorite mistake Hurts more than betrayal The fact that you ever feel So with my mind Telling me the perfect lies You don't want to see the signs Time after time To yesterday, never gonna make me stay. This time I swear, this time I say. In, in, in, in alle drukte, ja. in alle drukte uh, wordt het nu wat rustiger om ons. Ja, de rust keert de weder. Rust... In, ja, ja, maar... <laughs> maar ja, tegenover ons uh, zit iemand die het ook ontzettend druk gaat krijgen. Want die krijgt uh, misschien wel 4000 gasten, als je het goed uit gaat rekenen. Ja, op de boel waar. We rekenen op vijf. Maar, uh, nee, hoor. En dan uh, praten we met Leon van Es en die is uh, uh, eigenlijk heel erg betrokken bij uh, de Nieuwsduik. En dat gaat natuurlijk gebeuren op 1 januari, de 61ste. Klopt. De 61ste, ja, er, er zijn wat, uh, anderen die roepen de 60ste. Nou ja, daar zijn, de meningen zijn erover verdeeld, maar het is echt de 61ste. Vorig 60ste. jaar heb je de 60ste gevierd. Vorig jaar hebben we de 60ste gevierd en dit jaar het is het echt de 61ste. Ja. De, de oorsprong van al die duiken, die ligt ook in Zandvoort. Die ligt in Zandvoort. Uh, ja. Eigenlijk is het overgenomen door Schevering omdat er een dip in Zandvoort zat. Dat is uitgegroeid tot twee duiken, omdat er al zoveel mensen zijn. Uh, ja. hoe, hoe zit dat bij jullie met, met inschrijven? Heb je al een, een inzicht? Hebben, uh, nee, er, er wordt wel flink ingeschreven. Uh, maar, maar het is eigenlijk niet zo gek gebruikelijk dat dat moet gebeuren. Dat is in Scheveningen wel. Daar is de, zeg maar, de organisatie is gewoon toch wat ander. Wat is veel meer toegespitst op die inschrijving. En dat is hier veel minder. Het is hier veel meer, Zandvoort veel meer de spontane binnenkomst. En... Uh, Uiteraard, uh, zoals nu het weer eruit ziet, uh, nou, zou dat best wel eens velder kunnen worden dan. Hoe is die voorspelling voor? De voorspelling is uh, dat het in ieder geval een beetje droog blijft. Het is wel koud, het is een graadje of vijf. Ja. Maar ja, dat is ja, het op zich, is dan warm. Maar, daarom, dat is op zich is dat lekker, want dat water is iets warmer, dus uh, dat, dat komt dan heel goed uit. En, um, nou ja, en het, is, het is toch ook wel weer leuk om weer terug te zijn op het, op het plekje waar het ooit begonnen is. Hè? Ja, je gaat verhuizen van uh, Beachclub 5 heet dat tegenwoordig ja. en dan ga je naar de haven. Uh, in, in de krant heb ik een stukje gezien dat de haven zich eigenlijk een beetje uh, achteruit gaat zetten. Um, ja, nou we hebben de afgelopen weken heel veel contact gehad en um, ik moet zeggen dat het was in het begin was het een beetje wennen aan elkaar om het zomaar te noemen. De indruk had ik ook. Maar dat proces is voorbij. We, we, we gaan echt op een leuke manier met elkaar om. Um, en, en ik ben daar uh, ja, eigenlijk wel blij mee. Uh, ze, ze ondersteunen ons uh, ook een beetje in het in het gedeelte boven op de boulevard. En, uh, nou, het gaat, uh, de verhoudingen zijn prima. Maar is dat nu een eenmalige stap? Want de mensen nee. zeiden dat is voor het jubileum. Is nee, nee nee, nee, nee. De bedoeling is dat we hier echt gewoon weer eens een poosje blijven. En lang blijven. Want het is toch wel de plek waar het ooit begonnen is. Waar Njoerd, mannen en dames, 61 jaar geleden met 17 te water gingen. En ja, dat is uitgegroeid tot wat het nu is. En terecht, wij zijn zeg maar, of voor de UNOC zijn wij nummer 2. Dat uh, betekent ook dat als Scheveningen echt te vol wordt. We worden ze doorverwezen naar ons, maar dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Hoe laat is de eerste duik in de Scheveningen dan? De Scheveningen die zit er ietsje voor. Uh, die, volgens mij, of, het is of 12 uur of 1 uur, maar die zit in okay. ieder geval voor, of voor onze duik. Ja, we hebben een mooie tijd, dat betekent dat we er nog een beetje wakker kunnen worden na de feesten van de nacht. En dat we gewoon om twee uur lekker fris in de zee gaan. Het ja, om... is natuurlijk een geweldige manier om van je kater af te komen, laten we eerlijk zijn voor ja, zij die die reden hebben, of wakker te worden voor zij die helemaal niet naar bed gegaan zijn. Als ervaringsdeskundige kan ik het helemaal uh, beamen. Nou, dan hoef ik dat dan niet te vragen. Dat was eigenlijk vraag 1. Ik denk, nou een uh, rooi hoe zit dat nu? Maar dat zit dus. Uh, natuurlijk, ik uh, duik weer mee namens Pride at the Beach, dus dat uh, spreekt voor zich. Uh, heb je dan ook een rainbow uh, zwempak? Ik heb een, uh, een regenboog uh, zwemboek, en ik heb natuurlijk uh, <laughs> de, de Pride at the Beach vlag bij me. Oh, okay, en ik zit ja. net op Facebook te kijken, dat we al uh, een stuk of twintig mensen hebben die geïnteresseerd zijn. En dat er al zes hebben gezegd dat ze meeduiken voor Pride at the Beach. Heeft de uh, nieuwjaarsduikstandwoord ook een Facebook site? Ja, we staan. Dan gaan, we. we dan gaan we daar Facebook, ook eens op kijken hoeveel, en, uh, hoeveel er zijn. Ja. Hey, um, er zijn zelfs in Zandvoort drie nieuwjaarsduiken. Ja. Uh, de blootduik. De blootduik, De ja. milieuduik en de nieuwjaarsduik Zandvoort. Ja. Uh, heb jij daar concurrentie van? Nee. Kijk, de blootjes... Um, Die er dat, helemaal... Ik dat, uh, geloof dat, dat er een stuk of twintig zijn. En... Um, ja, god, als, moeten ze doen. Als die dat uh, lekker met z'n nou, allen daar, uh, met z'n of 20, 25 dat water in willen gaan. Uh, Hoe laten ze dat dan? Geen idee. Oh. om, een, er niet, om uh, één uur volgens mij. Ja. Ja. Ja. Goed daarna beschouwd weer is er nog één. Goed beschouwd is er nog één. <laughs> ja, de Voordat, milieuduik. Ja, die is nieuw. Die is nieuw. Die, onbekend voor mij. Ja, okay. Maar er is nog een andere. en Dat is uh, de duik van de uh, reddingsbrigade. Die is altijd net even voor de duik. Dan gaan hun te water, dan gaan ze koud het pak in en dan komen ze onze kant op. Ja, want uh, oh, wow. voor het beveiligen van die uh, drie, vier, vijfduizend mensen die het water in gaan. zie ik altijd een keurige ring met, uh, ja. met staande mensen van de reddingsbrigade. Hoe, hoeveel staan daar wel niet? Over het algemeen is het al zo rond de tien. En uh, het, is ook, uh, het is ook hun verantwoording hè, dat het veilig gebeurt. We sturen zijn mensen het water uit? Ja, absoluut. Dat is vorig jaar ook gebeurd. Zij die te ver gaan, uh, die gaan gewoon terug. Mensen hebben namelijk niet in te gaten dat het, het moet leuk blijven. En als je te ver gaat, dan kan je zo ijzig koud worden. Ja, dat gebeurt er dan. En dan, dan, ja, dan, dan bevries je ongeveer als je niet uitkijkt. Zo koud kan je. Het krijgen. En dat willen ze voorkomen. Ze houden de boel een beetje onder controle. Mensen die te lang blijven zitten? Die, die, die te lang in het water blijven koelen af? Nee, over het algemeen, het is erin en eruit. Erin en eruit ja. Ja. <coughs> ja, je ziet ze heen en weer rollen, het is erin en eruit. En, uh... je, je komt ook niet diep, dus dat betekent dat... Nou. Uh, ja, hoe, die, hoe, die, hoe diep ga jij, Roy? Nou, Ik ga tot uh, ongeveer waar de, de mensen van de reddingsbrigade staan. Dus uh, dat, is, nou, dat komt wel niet eens tot de borst. Nee, uh... Ik ben nogal kwart, dus dat is 1,25 meter 25 <laughs> water. Ja, en dan word je, je weggestuurd. <laughs> ja, ja, ja, dan word ik ja. weggestuurd, ja. Nee, dat valt uh, echt het is prima. Ja, goed het. Uh, dan hebben we daarna hebben we ja. gewoon weer de soep, eh, dus de ettersoep, die, die wordt keurig netjes aangevoerd door uh, Unox. En um, daaromheen, um, nou we, we gaan heel langzamerhand uh, met de duik uh, een klein beetje ook meer amusementen omheen maken. Hmm. En daar gaan we volgend jaar weer een stapje verder mee, uh, ook omdat we volgend jaar uh, wat meer ondersteuning gaan krijgen van Marketing Zandvoort. Die gaan dit jaar ook uh, vrij veel opnames maken, video-opnames maken en met een drone aan de gang. Dus um, ja, ik denk dat dat uh, uh, heel, veel gaat, uh, heel veel gaat schelen. Dat, dat hebt, het erg leuk gaat worden. Je hebt nu uh, de haven, maar die is lang niet groot genoeg. Komt er weer een grote tent? Er komt een grote tent, ja. En er staat een tent van 20 8 meter. Op het terrein eh, van... Uh, op het terrein van 10. Oké. Okay. En die uh, ja, hebben we ook mee gesproken van tevoren. We hebben keurig netjes... Uh, het hele idee van de verhuizing is ook een beetje uh, gekomen uit de koken van onze voormalige burgemeester Niek, die net, die net wegliep. Ja, en um, nou, toen zijn wij daarna zijn we gewoon met alle partijen daaromheen gaan praten. Dus zowel boven als beneden van jongens, dit gaat er gebeuren, dit zijn de plannen. Uh, jullie kunnen aanhaken of jullie doen gewoon je eigen ding. En waarvan de haven zei van, nou wij doen gewoon ons eigen ding. Um, en uh, nou, dat, dat loopt dus gewoon hartstikke leuk, Er is verder geen enkel probleem meer. Uh, boven, nou, de visboer is open, de, de hoe heet het, de piraat is gewoon open. Ja. De, er komt nog een apartentje van ons te staan met ondersteuning van Kratus de soep. haven. Nee, met, met zij voor het publiek boven, met broodjes en dan zo meer. Uh, we hebben de schuimkragen. De muziek? De muziek hebben we bovenlopen om ook de stroom van mensen allemaal wat makkelijker te maken naar beneden toe. Dus uh, ik denk dat het, ja, de organisatie staat leuk. Die uh, stroom van mensen, die, veel mensen kwamen met de auto en die werden dan keurig naar Pees uitgeleid. geleid. Ja. Dat is ook een verplaatsing. Ja, maar dat uh, P. uit blijft, <coughs> dat is gewoon een verzoek van uh, zeg maar de politie en de veiligheid. Ja, ja. Ons, laten, laten we dat dan gewoon... Laten voor wat het is, dat stukje lopen ze wel en dat zien ja. we ook. Het enige wat we doen is dat we hebben wat uh, mensen rondlopen die uh, zeg maar de stroom in de gaten houden die vanaf het station komt. Omdat we zitten natuurlijk daar toch met een iets wat vervelende oversteekplaats. Ja. Daar zijn gewoon mensen om dat goed te begeleiden. En we hebben twee man staan tussen plein en uh, de kerkstraat. En volgend jaar wordt het dus echt het uh, nieuwjaarsduikplein. Hè. Dan, gaat, uh, dan, gaan we te, dan gaan we gewoon nog meer proberen op het plein te doen. Fantastisch. Ja, ook bij uh, een aantal mensen die weten niet beter of het pees uit. Komen, komen er ook borden ja. te staan van jongens jullie ja. moeten ja. naar... Uh, ja, de bewording uh, het staat al zelfs. Oké. Okay. Ja, ze hebben gisteren hebben ze alle borden al neergezet. En er komen ook grote tekstborden te staan aan het begin van het dorp. Dus nee, die begeleiding is goed. Absoluut. Daarmee ja, het is elk hier... evenement is dat tegenwoordig zo. Ja, er wordt steeds... We zitten nu dicht bij, de, bij het station, dus ik denk dat het een hele goede is om ja. mensen te stimuleren met het openbaar vervoer ja. te komen. Absoluut. Makkelijker kan het niet. En dan kun je daarna ja. in de na de ertensoep ook nog genieten van een verwarmend borreltje. En dan kun je veilig ja, naar en huis. En dan kun je veilig naar huis. Ja, in wezen is het wel zo. Ja, uiteindelijk wordt het een hele, hele gezellige zandvoortsmiddag. Ja, ja En ik maak het dat moet het dus vereren. ook worden. Die kant gaan we steeds <laughs> meer op. Uh, dat is ja. een beetje de bedoeling uh, van, uh, van het nieuwe team. ...om uh, daaraan te gaan werken en wat ik net al zei ondersteunt met Marketing Zandvoort. Het is toch het eerste evenement van het jaar. Ja. Nou en dan moet je gelijk, eerst klappers en daalde waard roepen we altijd maar... ...en dan moet je er ook gelijk zijn en daar ja. gaan we aan werken. Heb jij uh, jullie inzicht in uh, tot hoever de Zandvoortse nieuwjaarsuitreikt? reikt? Komen de mensen uit België, uh, komen uit, uit Gelderland? Uh, uh, wat opvallend is, is dat uh, met name heel veel van de buitenlandse bezoekers in het dorp, hè, dan ook bijvoorbeeld uh, Centerparks, Centerparks. staan allemaal in de rij En die vinden het allemaal ontzettend leuk. Uh, de, de hele aangename vinden ze dat het niets kost. Dus ja, dat is op zich ja, al alweer leuk. Dat is, is heel grappig. Ja, je krijgt een zoveel ja, ja. ja, ja. en, en we hebben voor de Krijperk een paar keer gehad, dat, daar kwamen ze aanwandelen. Nou, helemaal vet in de kleren, want dat was natuurlijk ook best wel een, een, een tikje koud toen. En ze zagen het gebeuren en ze gingen ter plekke gewoon alles uitdoen en ze gingen meedoen. Heb je, uh, dat was wel simpel grappig. Mag je uh, dit, dit ook bekendstellen bij Center Parks? Uh, en, en, en gebeurt dat ook? Nee, hebben we dit jaar nog niet gedaan. Okay. Nee. Het, is, nee wij hebben, de, het zit natuurlijk razend vol daar. Ja. De, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Evenementen in het dorp moeten eigenlijk uh, gepubliceerd worden in Center Parks. Ja, in en wezen de, zou de dat. Moeten. Ja. Ja. Ja. En niet alleen Center Parks, maar ja. in feite zou je uh, zeg maar een soort evenementenkalender moeten hebben van het dorp, die ja. gewoon zichtbaar is op elke tv die aangezet wordt. En ik denk dat we daar met z'n allen een, een, eens even een aan moeten gaan werken. En wellicht dat marketingstandvoerd daar eens even het voortouw voor moet nemen. Ja, want het is natuurlijk als jij uh, in, in een hotel zit en je gaat wandelen op 1 januari en je ziet ineens een hoop mensen en je denkt, goh, dat is leuk, had ik wel aan mij willen doen. Ja. Dus die informatie die zou er wel moeten zijn. Maar ja. veel, veel uh, uh, toeristische plaatsen worden per evenement gewoon kleine flyertjes uitgereikt aan de hotels. En die leggen de mensen dan op de kamers. Ja. Zodat als je dat, dat verandert dan okay. iedere keer. Ja. Uh, want ja, de mensen kijken natuurlijk niet oh, ja. altijd op de televisie. Of gaan niet een heel nee. programmaboek doorlezen. Dus zorg nee, dat je maar, gewoon iets klaar Maar dat zijn inderdaad ja. de dingen die, uh, die je graag zou willen. En uh, nou ja, door iets anders daarnaar te gaan kijken doen we al veel meer aan publiciteit. We hebben al wat... Toevallig dan ook bijvoorbeeld de, de advertentie in de Zandvoortse krant van, van deze week. Er gewoon ja. toch over de hele breedte, 5 centimeter hoog, waar we ook gelijk even aandacht schenken aan de reddingsbrigade als het goede doel. Dat gaan we ook blijven, blijven ook doen, dat goede doelen zijn altijd lokale doelen zijn. Heb je, heb je voor dit jaar al een doel? De uh, reddingsbrigade. Deze reddingsbrigade. En dan volgend jaar doen we het Rode Kruis. En, en hebben we hebben altijd lokale dingen en ook uh, organisaties die zeg maar, ook min of meer betrokken zijn met de organisatie van evenementen. Want laten we eerlijk zijn, welk evenement je ook doet, bijvoorbeeld het Rode Kruis, staat altijd op de stoep. Ja. ja En dat geldt voor... Ja, ondanks dat het een verplichting is, zijn dat allemaal vrijwilligers. Het zijn allemaal vrijwilligers. Dus daar moeten we gewoon veel, echt veel meer aandacht aan gaan besteden. En, en hoe doen jullie dat? Want jullie hebben een fantastisch event, wat gratis is. Dus mensen hoeven niets te betalen. Uh, en dan haal je toch nog iets op voor het goede doel. Nee, dat, dat doen ze zelf. Dus de reddingbrigade... De mannen die zowel in de zee staan, die lopen zometeen ook met een grote bus rond. Ja, wat geld heb uh, je net een euro mee het water in ja. en die euro die kan dan je een halve meter in de zee. Ja. Ja. Oh, dat is wel ja. een goed idee, ik ja. zal ze dat meegeven. Dat ja, je zo rammel, ja, ja, ja. Ja, het in de zee gaat staan. Ja, dat lijkt me wel heel leuk. Ja, dus ja. De, de, de groep waarvoor je het doet mag zelf uh, collecteren. Daar, ja, daar je mag zelf mee. collecteren. Ja. En, en de laatste vier jaar... Nou, we haal je toch zo gemiddeld zo'n 3000 euro op, op zo'n dag, nou, dat is best leuk, Absoluut. daar kunnen ze ja, best wel mee doen. Dat is, dat is best boven verwachting, denk ik. Ja, dat is vaak meer dan, uh, dan je zomaar denkt. Boven op de boulevard is het altijd uh, druk, hè? als je aankomt lopen bij uh, het eerste appartementencomplex, dan staan daar al wat mensjes. En op een gegeven moment kom je bij Kroonvis en dan staat het helemaal meurt mm -hmm. vol. Uh, is de verwachting daar hetzelfde op? Is precies hetzelfde. Nu heb je dus boven ja. een, een groot plein. Ja. En links en rechts een stuk boulevard. En, en, en dan naar beneden toe. Ja. We zullen zien dat het weer precies hetzelfde is. Weer gewoon volle bak boven. Gewoon een, uh, een vak afzetten? Nee, nou, we laten het gewoon gebeuren. En wat we doen is de schuimkraag lopen rond. Ja, ja, Lekker stuk muziek. Uh, en die, die, nou, dat, dat moet helemaal gezellig en helemaal leuk worden. We gaan het meemaken... Uh... Van afstandje ik en jij van ja. heel dichtbij. Nou, ik ga uh, het gewoon ervaren. Ja. <laughs> Hartstikke ik goed. Ik wat een microfoon op mijn borst. Uh, dan uh, kan ik toch ja, een nou, ja, op. Ja, ja, Misschien een GoPro'tje <laughs> op je. Ja. Dat, uh, ja, ja, ja. dat is ook een, uh, een idee. Uh, Leon, bedankt voor de uh, uitleg. Jullie en, uh, bedankt. Wij gaan zien op 1 januari om 2 uur. 2 uur mag je duiken. En vanaf 1 uur is het best heel leuk om eens even te komen kijken. Het ja. is, is ja. Er een leuk een, programma. Is er ook nog een warming-up? Ja, er is een warming-up. Die wordt verzorgd door... Een dansschool in, okay. deze, in dit geval. En we hebben nog wat live muziek uh, op het podium staan. Tussen 1 uh, en. Nou, we zullen, we zullen zeggen: Zandwoorders, kom, kom kijken of ja, ze mee. En we maken er een gezellige eerste Nieuwjaarsdag van. Dankjewel. Het is een leuk begin. Dankjewel. Dankjewel.